9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Beirut kunnen de 64 Nederlandse reddingswerkers vandaag beginnen... met het zoeken naar overlevenden van de verwoestende explosie van dinsdag... in de haven van de stad. Het team is vannacht samen met acht honden aangekomen in Libanon. Ook andere landen hebben inmiddels hulp gestuurd.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 Het is, in, het is Nederlandse beveiligingsonderzoekers gelukt om verkeerslichten op afstand op groen te zetten. Het gaat om zogeheten slimme verkeerslichten die verbonden zijn met het internet. Ze maken gebruik van apps die fietsers op hun telefoon zetten. Als die het stoplicht naderen wordt dat waargenomen en kan er sneller groen worden gegeven. De onderzoekers konden de app manipuleren en niet bestaande fietsers naar een stoplicht sturen. Het is de bedoeling dat zo'n 1200 kruispunten worden voorzien van internetstoplichten die het verkeer slimmer kunnen regelen. Het weer, het is zonnig en warm, er staat weinig wind en de temperatuur stijgt vanmiddag naar tropische waarden van 30 tot 34 graden. Ook vanavond blijft het nog lang zwoel, morgen nog iets warmer en ook dan schijnt de zon volop. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Please stop. Yeah.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 But I still want that just service. Somebody might die, oh